Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De schutter in Alfa aan de Rijn... deed verschillende zelfmoordpogingen. Enorme verwoesting na explosie op militaire basis in Cyprus. En opnieuw verdachten aangehouden in Turks voetbal. Omkoopschandaal. Vandaag zon en stapelwolken. Het is overal droog. Het wordt 21 graden langs de kust tot plaatselijk 25 in het binnenland. En morgen wordt het nog wat warmer. In Limburg mogelijk 27 graden. Maar in de middag neemt de bewolking toe. En in de nacht naar nou, woensdag krijgen we regen. En woensdag overdag buien. En 17 tot 22 graden. Tristan van der Glis was geobsedeerd door de dood. Dat werd bekendgemaakt op de presentatie van twee onderzoeken... naar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan der Rijn. Drie maanden geleden kwam die melding over die schietpartij... zo binnen bij de meldkamer. Schietpartij, schietpartij. Rijn. Op de persconferentie die in Alphen aan den Rijn gegeven is... werd ook bekendgemaakt dat de dader van die schietpartij leed aan schizofrenie. Hij had een ernstig psychotische belevingswereld. Verslaggever Matthijs van der Wiel, die heeft het allemaal gevolgd. Matthijs kan zijn dood daardoor verklaard worden. Ja, zegt het OM. Volgens deskundigen die dat allemaal achteraf hebben moeten onderzoeken... op basis van wat er bekend was uh, over Tristan... die zeggen dat zijn psychi psychische toestand waarschijnlijk van doorslaggevende betekenis is geweest. Schizofrenie dus. Hij leed ook aan psychoses. Hij was paranoïde. Er was veel uh, nieuwe informatie vanochtend. Het was wel de belangrijkste informatie uit die persconferentie... over de persoon van Tristan van de Vee over zijn achtergrond en over zijn denkbeelden. Een jongen die dacht dat hij met geesten kon praten. Daar ook een apparaatje voor had, die een obsessie had met de dood en met schietpartijen, zoals op de Columbine High School, die zelf dus twee eerdere zelfmoordpogingen deed. Een jongen die christelijk is opgevoed, maar in de loop van de jaren een steeds grotere hekel aan God kreeg, omdat zijn gebeden niet werden gehoord. Uh, zich helemaal daarvan afkeerde, uh, zich een satanist. Hij was bezig met het schrijven van een anti-bijbel. En die woede van Tristan tegen God, die mondde uiteindelijk uit op die schietpartij die hij nauwkeurig heeft voorbereid. Luister maar naar Kittino Hoofd hoofdofficier van Justitie. Hij werd steeds bozer op God en liet zich steeds agressiever over hem uit. Er was sprake van een enorme haat tegen God. Van der Vee twijfelt aan zijn stoornis schizofrenie, omdat hij de entiteiten, zoals hij dat noemt, de geesten met wie hij spreekt, als de waarheid gaat zien. In zijn psychotische belevingen kon betrokkenen God alleen straffen door zijn schepselen pijn te doen. Het was dus om God te straffen dat hij naar dat winkelcentrum is gegaan... zes mensen heeft doodgeschoten en volgens zichzelf. Het is allemaal uh, geconcludeerd op basis van de gegevens die achteraf uh, zijn verzameld. En dat ging helemaal niet makkelijk, want de geestelijke gezondheidszorg... de psychologen en psychiaters die uh, Tristan behandelde... hij is ook verplicht opgenomen geweest... die wilden niet meewerken aan het onderzoek onder het mond van de, uh, het medisch beroepsgeheim... tot grote frustratie van de onderzoekers, want die hadden heel graag... wat meer daar nog over willen horen van, van die psycholo psychologen en psychiaters. Maar dat hebben ze dus niet te horen gekregen. Het was een veelomvattend onderzoek. Dus gekeken naar zijn geestelijke toestand... ook gekeken naar die wapens die hij desondanks had. En de belangrijkste vraag was natuurlijk... had dit voorkomen kunnen worden? Ja, en dan het antwoord is ja en nee. Ja, uh, uh, er is een cruciale fout gemaakt, maar nee, zoiets kun je nooit voorkomen. Maar die cruciale fout die speelt natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel in, in dit onderzoeksrapport. Namelijk die wapenvergunningen. Hoe kon het zijn dat de politie Hollands Midden Tristan van der Vee vijf wapenvergunningen heeft gegeven... en die, heeft ook, uh, die ook heeft verlengd, terwijl bij de politie op toevallige manier bekend was... want dit is helemaal niet standaard dat dat in de systemen staat... maar toevallig, dat staat wel vast, was bij de politie bekend... Dat dat hij gedwongen opgenomen is geweest. En dan is er een bepaling in die wetgeving die zegt dat uh, als er een risico is dat iemand misbruik maakt van zo'n wapen, dat dat een reden is om de vergunning niet te verlenen. Nou, die kennis was er, die informatie was er. En daarom was de grote vraag, waar is het fout gegaan? Hoe kan het nou dat de politie die vergunning toch heeft afgegeven? Dat is allemaal onderzocht door de Rijksrecherche, zeg maar de politie van de politie. En uh, uh, het, het frustrerende, of het, het, het, het jammere van deze ochtend, is dat uh, de, het antwoord op die vraag, wie heeft er gefaald bij de politie niet gegeven kon worden? Luister maar nogmaals naar Kitty Nooy van het Openbaar Ministerie. In 2008 is bij de beoordeling van de verlofaanvraag voor een wapenvergunning van Van der Vee... deze bij de politie Hollands Midden aanwezige informatie niet betrokken bij de aanvraag van Van der Vee. Of de relevante informatie is door de infodesk niet verstrekt aan de behandelaar... Of de behandelaar heeft de informatie over het hoofd gezien. Er is dus een, een, een fout gemaakt bij de politie. Daar is het mis. Cruciale fout, kun je zeggen. Kan dat zonder gevolgen blijven, denk je? Nou, dat blijft het, want de hoofdofficier, Korpshef Stikvoort, die blijft op zijn plek. Die hield een verklaring vanochtend en hij begon die verklaring op zo'n manier dat ik zelf en heel veel collega's het idee hadden van nou, die gaat aftreden, die neemt de consequenties, aanvaardt de consequenties voor, voor deze fout, want het is een belangrijke conclusie. Hè? Als, als dat die informatie wel was gebruikt, dan waren die wapens niet in handen gekomen van Tristan van de Vee. Nou ja, echt een cruciaal punt, maar de Korpschef die hield tussen een verklaring en zei dat het nooit had moeten gebeuren. Dat hij het zich heel erg aantrok. Maar hij blijft op zijn plek. Luister maar naar Stikvoort. Niettemin is binnen mijn organisatie de betreffende melding... van de opname van Tristan van de V bij de beoordeling van de verlofaanvragen niet opgemerkt. En daar voel ik mij als Korpschef verantwoordelijk voor. En het spijt me dat, naast het goede optreden van mijn medewerkers op 9 april... ook, in, ook dit in mijn organisatie heeft kunnen gebeuren. Dit mag nooit meer gebeuren. En bij die woorden bleef het dan ook. Een allerlaatste nieuwtje wat we vanochtend hoorden vanuit de persconferentie... is dat nog niet alle gewonden uit het ziekenhuis zijn. Er is één slachtoffer die al drie maanden lang in het ziekenhuis verblijft. Daar gaat het niet goed mee. Al drie maanden dus met een dwarslesie en allerlei complicaties... nog steeds niet uit het ziekenhuis is ontslagen naar de schietpartij in Alphen. Matthijs van der Wiel bij die persconferentie... over die schietpartij van drie maanden geleden in Alphen aan de Rijn. Wat is er misgegaan op Cyprus? Er was een explosie vanochtend vroeg op een militaire basis in Zuid-Cyprus. En die uh, explosie heeft een enorme verwoesting teweeggebracht, uh, zijn de berichten. Explosieven zijn in brand geraakt en zijn ontploft. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. In elk geval in de buurt van die getroffen basis, vlakbij het kustplaatsje Ziggy. Uh, op Cyprus is journalist Ted Geisel. Ted, wat is het laatste nieuws wat jij hebt uh, over uh, bijvoorbeeld het aantal slachtoffers? Ja, daarover... Goedemorgen trouwens. Daarover zijn de berichten heel erg wisselend. Ik heb verschillende andere mediavertegenwoordigers hier ter plaatse gesproken. Uh, het zijn er minstens enkele tientallen. Eén uh, journalist die had het over twintig... en andere van, uh, van een, een, een gerenommeerd uh, persbureau die had het over vijftig. Uh, er zijn in ieder geval uh, tientallen doden en ook tientallen gewonden. En uh, ja, de impact is, is enorm. Wat opvalt is dat hier ook de verschillende media ter plaatse... eigenlijk uh, niet weten wat er precies aan de hand is... Op dit moment is er elders in de buurt een persconferentie gaande. Daar zijn ook meer media bij. Maar er is eigenlijk een grote onduidelijkheid hier. Wat weten we wel? Uh, het was een militaire basis, hè? Ja, het is een marinebasis. Die ligt vlakbij het kleine havenplaatsje Ziggy. Zoals je net terecht al zei, dat ligt ongeveer 20 kilometer ten oosten van Limassol... Uh, vlakbij die basis, daar ligt de allergrootste energiecentrale van het eiland, de elektriciteitscentrale. Er zijn nog wel twee hele kleine centrales ook, maar dit is uh, de centrale die eigenlijk het hele eiland, ook het Turkse gedeelte, van uh, stroom voorziet. Achter een heuveltje vlakbij de centrale, daar stonden die containers, uh, vol met explosieven. Eén ervan is in brand gevlogen, twee zijn er daardoor ontploft. En dat heeft uh, ja, door, door, door een enorme knal en, uh, uh, wat gebouwen doen instorten bij de elektriciteitscentrale. En daar is uh, eigenlijk uh, de ellende mee begonnen. Als je nu om je heen kijkt of in het gebied rondkijkt, wat, wat zie je dan van die branden en die gevolgen? Van de branden op zich uh, weinig. Er zijn wat natuurbranden ontstaan. Je ziet uh, links en rechts ook nog wel wat rookpluimen, maar uh, dat zijn er een, een stuk of vijf of zes. Die zijn onder controle. De snelweg is ook afgesloten geweest, maar die is inmiddels uh, weer open. Dan hebben we het over de snelweg zeg maar, tussen Limassol en Nicosia. Uh, dat verkeer kan gewoon doorgaan. Mensen kunnen aan het werk, alleen hier in het gebied, daar zijn wel heel veel wegen afgesloten. Want daar willen de hulpdiensten alle ruimte hebben zeg maar, om de situatie voldoende in te kunnen schatten. Uh, zij kunnen ook niet bevestigen bijvoorbeeld of al het gevaar geweken is. Het is uh, niet waarschijnlijk dat er nog explosiegevaar dreigt, maar ze kunnen dat ook niet uitsluiten. Ted Gijzel op uh, Cyprus met het laatste nieuws over die explosie die daar geweest is. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Turkse politie heeft omnieuw enkele verdachten aangehouden in het voetbalomkoopschandaal. Ook de voorzitter van voetbalclub Trapsonspoor en een oud-bestuurslid van de Turkse Voetbalbond... worden verdacht van het manipuleren van wedstrijden. En daarnaast zijn enkele andere officials en een vroegere keeper gearresteerd. Eerder waren al 50 mensen aangehouden. Gisteren werd ook de voorzitter van landskampioen Batje opgepakt. Want volgens de Turkse justitie zijn er aanwijzingen... dat er bij zeker 19 clubs uit de hoogste twee divisies... wedstrijden zijn gemanipuleerd. En in landen als Zuid-Korea en Zimbabwe... lopen ook onderzoeken naar omkopingspraktijken in het voetbal. De politie heeft gisteravond een van de twee meisjes gearresteerd. Die worden verdacht van de beroving van een blinde bejaarde. De 76-jarige man werd zaterdag in Graven... aangesproken door twee minderjarige meisjes. Die probeerden zijn tas te stelen... en ze drukte daarbij een sigarettenpeuk in zijn gezicht uit. En ze ging uiteindelijk zonder buit er op de fiets vandoor. Na een getuigeoproep kreeg de politie tips binnen... die naar een van die verdachten leiden. En de politie denkt dat de andere verdachte nu ook snel kan worden opgepakt. Tienduizenden gedupeerde klanten van de failliete DSB-bank... kunnen binnenkort gebruik maken van een collectieve afhandeling van hun claims. Minister Opstelten wil dat mogelijk maken met een nieuwe wet. Nu moeten alle schuldeisers een aparte claim indienen... en moeten curatoren al die claims apart behandelen. En dat leidt dan tot veel tijdverlies en hoge kosten. Die nieuwe wet maakt een collectieve regeling mogelijk. Daarbij worden vergoedingen voor grote groepen tegelijk vastgesteld. En waarschijnlijk gaat die wet volgend jaar in. Bij DSB zal er waarschijnlijk direct gebruik van worden gemaakt. DSB-curatoren praten met vertegenwoordigers van gedupeerde klanten over zo'n gemeenschappelijke schikking. Sport. Natuurlijk de Tour de France en natuurlijk die valpartij van Johnny Hogeland. Hij werd gisteren door een volgauto ja, het prikkeldraad ingereden. In de Tour uh, laait de discussie weer op over de veiligheid in de koers. Bijvoorbeeld de vraag, zijn er te veel volgauto's? En iemand die daar misschien meer van weet is Mirjam van Es... al sinds tachtige jaren internationaal jurylid... en de eerste vrouwelijke jurylid in de Tour de France. Mevrouw van Es, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de indruk is dat het gevaarlijker wordt in de Tour de France. Is dat ook zo? Word. Het is, het is uh, altijd al uh, gevaarlijk geweest uh, uh, natuurlijk uh, als je met auto's langs uh, mannen op de fiets, mannen of vrouwen op de fiets rijdt. Maar het lijkt wel uh, alsof het de laatste tijd, uh, alsof iedereen denkt van nou ik uh, doe mijn ding en ik uh, moet er langs en Tompie, het is zo, ik ga er nu langs. Het is niet, het is een beetje de, de, niet zozeer het ja. aantal auto's en motoren, maar de mentaliteit? De mentaliteit, Ja. ja. Vervelend is dat, hè? Dus, dus ja. de oplossing is niet minder auto's? Uh, dat zal zeker bijdragen aan een oplossing, minder auto's. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, we kennen een aantal regels waar men zich aan, aan dient te houden. Uh, binnen de sporten... Uh, kijk, je mag nooit een groep passeren tenzij je toestemming hebt. Wat ik begrepen heb, is gisteren dat uh, de auto... Uh, van de tv, die had geen toestemming om, uh, om te passeren, die doet dat dan toch. Die denkt van, nou ja, ik heb er vlak aan en ik, ik moet er langs. Waarom moet je er dan? Ik kon er daar op dat stukje weg absoluut uh, ja, gewoon niet, niet passeren. Dat, mooi, dat gebeurt dan toch. En dan denk van, ja, goh. Het lijkt net alsof ze denkt van, nou, uh, ik doe mijn ding en uh, de rest uh, ziet het maar. Met al die gevolgen, vooral voor, uh, voor Hogeland, Wat kun je er nou als toerorganisatie voor les uittrekken? Wat moet je eraan doen? Ja, wat je eraan moet doen. In eerste instantie is het natuurlijk zo, de, de meneer die, die gereden heeft, die, uh, ja, die heeft niet gehoorzaamd, uh, zal ik maar zeggen. Nou, dat gebeurt, uh, daar moet je iets mee. Um, voor Johnny en, en natuurlijk ook voor uh, Fletcher is het uh, desastreus, dat kun je nooit meer terugdraaien. Dat gebeurt, het enige wat je kunt doen is achteraf... Uh, uh, uh, een straf uitdelen. En dat, dat doet de Tour-directie dan ook heel direct. En, en ontneemt dus uh, die beste meneer zijn, zijn accreditatie. En die zie je dus voor de rest uh, niet meer. De chauffeur. Maar uh, extra punten uh, erbij geven aan Hoogland en uh, Fletcher, ja, dat zit er niet in, hè? Nee, nee helaas nee. kan dat niet. Nee, nou ja, goed. Het is uh, het hart vasthouden. En uh, dan we hopen dat het niet meer gebeurt, mevrouw uh, Van Ees. Ja, nou ja. Je, je kunt er, we hebben natuurlijk de licentie. Alle mensen moeten gelicenseerd zijn en dat is in de ja. Tour helemaal zo. Hè. Als je geen licentie hebt, mag je dus niet rijden. Dat kennen we hier in Nederland net zo. Alleen je moet, je moet kijken van wanneer ga, ga ik een licentie uitdelen. Uh, iemand die een volgerscursus gevolgd heeft. Maar we hebben ook daglicenties. Hoe zit het met de leeftijd van de, van de chauffeurs? Beter uh, ja. Dat zijn allemaal dingen die, ja. die toch meespelen. Ze moeten er beter op letten. Ik hoor het al. Mevrouw Van Es, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Dit zijn de hoofdpunten nog een keer van het nieuws. Om kwart over twaalf. Tristan van der wilde met de schietpartij in winkelcentrum Alphen aan de Rijn. God straffen. Waarschijnlijk zijn er tientallen doden en gewonden na een explosie op een marinebasis in Cyprus. En de oorzaak is nog onduidelijk. En minister Opstelten wil dat gedupeerde klanten van de DSB-bank... binnenkort gebruik kunnen maken van een collectieve afhandeling van hun claim. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor of veel onderweg bent naar relaties... bij Vodafone begrijpen we dat u als zelfstandig ondernemer... graag overal bereikbaar wilt zijn. Start smart business.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 En Lunch Jurgen van den Bergen. Goedemiddag allemaal. Verschillende media wisten van een ontvoering in het criminele circuit, maar hebben daar op verzoek van de politie niet over gepubliceerd. Meest na het even John van der Heuvel van de Telegraaf legt uit waarom. In het mediaforum, Marianne Zwagenman, directeur van het Communicatiebureau en journalist Anil Randas. En natuurlijk gaat het over Johnny Hogeland. Nederland heeft er een nieuwe help bij. Maar de aanrijding door een wagen van de Franse televisie was natuurlijk ook tourdirecteur Prudhomme een doorn in het oog. Hij sprak van een schandaal. C'est un schandaal, oui. De la machine médiatique, également, puisque c'est la machine médiatique qui est là. C'est un vrai scandale. En wie wordt de nieuwskenner van week 28? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Marco Dijkstra uit Rossum. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Medianieuws van vandaag. Een opmerkelijk bericht vanuit de oudere partij 50PLUS vanmorgen. Zij vinden dat NOS-boekbeeld Mart Smeets in dienst moet blijven. Aan de telefoon is Eerste Kamerlid namens 50PLUS Jan Nagel. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom meneer Nagel? Nou, het is niet meer van deze tijd dat iemand die zo deskundig is... Uh, zo fantastisch gisteravond weer gekeken... zijn programma's doet, zo ervaren... Uh, dat waar de politiek zegt... er moet langer doorgewerkt worden tot 67 jaar... dat iemand... Ja, dan op 65 jaar gedwongen wordt om met pensioen te gaan. En het blijkt dus ook dat uit een onderzoek van Maurice de Hond... A, men vindt dat Marts Smeets moet blijven. En B, dat 94 vindt dat de mensen dat zelf moeten uitmaken. Ja, maar we hebben de PVV gehad die zich met het muziekbeleid van Radio 2 bemoeit. En u bemoeit zich nu met het personeelsbeleid van de NOS, begrijp ik? Nee, het gaat hier om een principiële kwestie. Namelijk moet je mensen die goed voldoen... dwingen om met 65 jaar met pensioen te gaan... Terwijl de politiek juist zegt, de mensen moeten gedwongen langer gaan werken. Ja. Smeet zelf heeft tevreden mee hè, dat hij de NOS moet uh, verlaten. Laat me even luisteren wat hij daar zelf over gezegd heeft. Deze oude man wordt volgend jaar 65, dus gooi het over een andere boeg. Ik vind het volstrekt begrijpelijk. Ik ben niet boos. Ik ben niet op mijn hele delen getrapt. Ik vind het goed. Ja, en hij blijft ook gewoon werken voor de NOS. Weliswaar niet in vaste dienst, nee, maar dat, hij, dat blijf, klopt, hij, hij blijft daar gewoon uh, films klopt. maken. maar in de berichtgeving heeft ook gestaan... dat hij zelf liever was doorgegaan tot 2014... om met het luik Olympisch spelen, de Tour de France en het WK-voetbal uh, te eindigen. En wij vinden een dergelijke ervaren en goede man... En de NOS zegt zelf, uh, wij zijn van en voor iedereen. Nou, nou blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond... onder 2000 ondervraagden dat... De overgrote meerderheid wil dat Marthe Smeets ook doorgaat en in vaste dienst moet kunnen blijven. En ik denk, nou, dat is een nuttig gegeven. Laat uh, Den OS, die zegt van en voor iedereen te zijn, mm -hmm. uh, dat ontslag terugdraaien. Ja. Nou is het zo dat in de journalistiek mensen over het algemeen toch wel wat langer doorgaan? We hebben pas nog uh, die zaak met Paul Witteman gehad, die uh, nog bijgetekend heeft bij de VARA. Uh, kunnen ze zich beter op andere beroepsgroepen richten? Eh... Uh, dat doen wij ook. Uh, wij hebben ook laten enquêteren wat de mensen vinden in zijn algemeenheid. En er kwamen twee verrassende dingen uit. Eén, dat de mensen vinden 94% dat ze zelf moeten uitmaken... of ze op hun 65ste willen stoppen of met pensioen gaan. En twee, het, het gedwongen pensioenleeftijd verhogen, dat er nog altijd meer tegenstanders zijn dan voorstanders. En dat is gezien het pensioenakkoord een heel actueel gegeven. Ja. Dank dat u even naar de telefoon wilde komen. We gaan wachten op de reactie van de NOS. Dag. Dag. Zes omroepen hebben de code van de dierenbescherming getekend. over een goede omgang met dieren in programma's. Het gaat om de TROS, de AVRO, KRO, ICON, de Boeddhistische Omroepstichting en de Joodse Omroep. Dat heeft de Dierenbescherming laten weten. Ze roepen de andere omroepen op om, om dit goede voorbeeld zo snel mogelijk te volgen. De Dierenbescherming stuurde in mei de code naar alle landelijke omroepen. naar aanleiding van een incident. Eén daarvan was het slachten van een kip in het RTL-5-programma Echte Meisjes in de Jungle. Niet alleen Nederland, maar de hele wereld kent intussen Johnny Hogeland. De renner van Vakantsoorleid DCM kwam hard te vallen toen een auto van de Franse tv hem, eh, hem en ook de Spanjaard Juan Antonio Flecha van de weg reed. Het was overal te zien, op de voorpagina's van de kranten en ook op radio en tv is het Hoogerland voor en na. Zijn naam zal niet meer zo snel worden vergeten. Just having a quick look at been a oh. crash. Here. Oh, goodness me, that hit the side of the car. She has a boon from her socket. And Hoogerland he cracks her and claps her in the back. Johnny Hoogerland felled in the zone. Hopefully, he can't Dot graben, gras <laughs> nimmt einiges <laughs> back. And she's <laughs> a good one. Well, well, well, bueno, bueno, bueno, well, well, well, well, de Franse man sliert in in Dat så het. nog niet gezien. En dan in de jaren daar. News of the World bestaat niet meer. De 200 journalisten staan op straat en van hoger hand was bepaald... dat er in de laatste editie gisteren niks negatiefs over de hoofdredacteur mocht staan. Maar de redactie is creatief geweest en heeft via de puzzel toch kritiek geuit. Een van de puzzels had als aanwijzingen onder meer de woorden... broek, stinkend en catastrofe. In het cryptogram kwamen woorden als criminele onderneming... en reeks opnames naar voren. Verder waren er antwoorden als slet en bedrog... Mocht u die laatste editie van Nieuws on the World trouwens willen hebben... kijk dan even op ebay, want daar wordt hij massaal aangeboden. Donald Duck en Pluto gaan jongeren deze week helpen... met veiligheidstips voor Twitter. Ze geven via het sociale medium elke dag een Twitter-tip. De campagne die vandaag is begonnen... maakt deel uit van het voorlichtingsprogramma Wifi Wijs. Kinderen moeten zich bewust zijn wie hen volgt op internet... en ze beseffen onvoldoende dat ze wat ze op internet schrijven... dat dat blijvend is en dat dat door iedereen te lezen is. Het is te hopen dat de kinderen de tweets begrijpen... want Donald Duck is nogal eens onverstaanbaar. Kinderen kunnen trouwens onderling ook zelf Twitter-tips uitwisselen. Programmaraden uit het hele land dagen Ziggo voor het commissariaat voor de media... om de kabelaar te dwingen bepaalde zenders terug in het pakket te nemen. Ziggo brengt het analoge basispakket terug van 30 naar 25 zenders... waardoor in sommige regio's zenders als ARD, BBC Two, RAI Uno en CNN verdwijnen. Kabelraden.nl behartigt de belangen van de 50 programmaraden die ons land telt. Pablo Meegdes, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van die uh, club Kabelraden.nl. Um, hoe zit het eigenlijk nou precies? Nou, Siggo die, uh, brengt het analoge pakket uh, terug uh, naar 25 zenders van 30 zenders. Uh, in principe mogen ze dat. Alleen uh, Siggo gaat uh, willens en wetens uh, ze door rood heen. En uh, negeert de wettelijke adviezen van de programmaraden. En uh, ja, dat, dat kan niet zonder gevolgen blijven. Uh, die programmeraden hebben een wettelijke taak om te zorgen voor een divers pakket. En uh, zoals u terecht zei, uh, verdwijnen zenders als BBC2, CDF, WDR. En programmaraden menen dan ook dat ze naar het commissariat voor de media moeten stappen. U, u vindt dat er wel... Want er moeten zenders uit, kennelijk. Dat heeft te maken met de capaciteit. Dus u vindt dat er andere zenders op het lijstje moeten? Nou ja, dat, dat is aan Ziggo. Uh, die maakt de keuze om het analoge pakket in te knippen. Uh, programmaraden brengen advies uit over 15 tv-zenders. Uh, daarvan zijn er zeven must zenders Een heel 1, 2 en 3 lokale omroep, regionale omroep mm -hmm. en uh, België 1 en 2. Ja, die moeten erop? Die moeten er verplicht op. Uh, dan blijven er nog acht plekken voor het programma over. Dan heeft zeker nog tien andere plekken om... Uh, om uh, door te geven, oh, de zenders van RTL en SBS, maar uh, in principe moesten ze gewoon de adviezen van programmaraden opvolgen. Ja. Maar goed, het is dus zo dat u een ander lijstje hebt gemaakt, die programmaraden hebben een ander lijstje gemaakt dan waar Ziggo mee komt. Ja, dat klopt. Uh, nou, zo heeft bijvoorbeeld de programmaraad Limburg, die grenst helemaal aan Duitsland, die kiest ervoor om een aantal Duitse zenders door te geven. En... Uh, als je een beetje weet waar de Limburgers op georiënteerd zijn... Ja, dan is dat toch op Duitsland. En daar verdwijnen CDF ja. en WDR. In um, een internationale stad als Den Haag... verdwijnt BBC2 en BBC World Service. Ja. Ja. Als ik sigkel was, zou ik tegen u zeggen... Van, ja, dan moet je maar digitale aansluiting nemen. Dan heb je al die, al die, en dan heb je nog 150 in je pakket. Um, dat kan, heel, maar heel veel mensen zijn hartstikke tevreden over een analoge pakket. Uh, nog steeds uh, maken ruim uh, 40% van de klanten van Zingo uh, gebruik van een analoge tv-pakket. En als je dan nog eens op tweede en derde toestellen kijkt, dan uh, ja, nou hebben we nog een heleboel mensen die kijken dan ook aan, naar analoge tv. Ja. En die mensen worden gedwongen om uh, naar nou, een digitaal pakket te nemen en dan moeten we dan een box aanschaffen, we moeten uh, uh, videorecorders die niet meer werken en dat soort zaken. Ja die uh, en dat kan ja. toch niet de bedoeling zijn. U, u heeft de zaak voorgelegd bij het commissariat voor de media. Is er jurisprudentie? Hebben die daar ooit eerder een uh, uitspraak over gedaan? Nou, die hebben eerder uh, ZIGO en ook UPC uh, uh, terechtgewezen en uh, ervoor gezorgd dat bepaalde zenders terugkwamen, zoals Franse zender en dat soort zaken. Ja, dus je hebt goede hoop dat dat nu weer gaat gebeuren? We hopen dat het commissariaat zijn uh, tanden laat zien en uh, opkomt voor de belangen van de abonnees, want uh, het is toch een rare zaak... Uh dat de abonnees allerlei zinners verliezen die gewoon wettelijk geadviseerd zijn... en minder zinners krijgen voor hetzelfde geld. Pablo Meegders is dat van kabelraden.nl. We hebben natuurlijk ook even gebeld om een reactie... maar daar konden we eigenlijk niemand vinden die daartoe in staat was. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Tien jaar geleden stond heel Nederland op zijn kop. Het was de dag dat Herman Brood van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam sprong. Voor de meeste mensen was dit niet echt een verrassing. Het ging natuurlijk niet zo goed met Brood. En hij had al vaker over zelfmoord gesproken. Zelfs tegenover zijn tienjarige dochter. En hey Lolle, wat zou jij ervan vinden? Als ik, als ik heel beroemd was? En, nee, ja. maar als ik dan vond dat ik het eigenlijk niet meer zo goed deed. Of dat ik eigenlijk niet meer. Precies de achterstand waar ik deed, en dat ik dan een pistool pakte. En. op. Dat vind ik gek, dat vind ik je dom. Ja, maar dom. Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Ja, alle drank en drugs waren hem niet in de koude kleren gaan zitten, kan je zeggen. Toen het leek alsof hij nog maar een paar maanden te leven had... nam Herman het heft in eigen handen. In zijn binnenzak zat een briefje met daarin de tekst... Maak er nog een groot feest van. Lunch met Jurgen van den Berg... De ontvoering en bevrijding van een Amsterdamse vrouw dit weekend is uh, groot nieuws... maar niet in de ochtendkranten, want hoewel de media al wel wisten dat deze zaak speelde... gaven ze gehoor aan een oproep van de politie om daar niks over naar buiten te brengen. Aan de telefoon is de misdaadjournalist van de Telegraaf, John van der Heuvel. John, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk dit weekend? Uh, kwam de politie naar jou toe met dit verhaal of, of wist jij er al van en klopte je bij hen aan? Ja, ik kreeg uh, gisterochtend een tip dat er een ontvoeringszaak speelde... De nacht van zaterdag of zondag zou iemand zijn uh, ontvoerd uit de woning uh, in de Rijswijkstraat in Amsterdam. En dan is het gebruikelijk, uiteraard, dat je bij de politie informeert van uh, wat er precies gaande En uh, toen kwam vrij direct het verzoek om, uh, ja, om radio uh, En in mijn geval ook stilte op de site van de Telegraaf, omdat, uh, ja, omdat het slachtoffer ernstig gevaar zou lopen als er uh, rugbaarheid zou worden gegeven aan die ontvoering. Ja, dus respecteer je dat op zo'n moment? Uh, ja, kijk, uh, dat soort verzoeken wordt natuurlijk vaak gedaan, maar op het moment dat er echt uh, nadrukkelijk bij wordt gezegd dat het leven van een slachtoffer in gevaar is, dan uh, respecteer je dat uiteraard. Uh, uh, ik denk dat iedere verslaggever of iedere journalist graag een primeur heeft, maar niet op, uh, op een manier zoals dat uh, dan misschien mensenlevens zelfs kan, uh, kan gaan vragen. Dus wij hebben dat uh, verzoek gehonoreerd. Ja, bij bijzonder is dat kennelijk meer media op de hoogte waren. Ik begreep ook de NOS in ieder geval. Uh, is, daar, is daar onderling nog overleg over geweest tussen bijvoorbeeld Telegraaf ja. en NOS? Nee, niet met NOS. Ik heb gesproken met uh, Hart van Nederland gisteren en uh, een verslaggever van AT5. Ook om inderdaad even te overleggen wat we zouden doen. En eigenlijk waren we er heel snel uit. Uh, we, gaan geen, uh, we gaan daar geen commentaar uh, Of althans, we gaan daar geen rugbaarheid uh, over geven. Ja. En uh, ja, het was voor ons. Uh, kijk, voor, die, uh, voor de, de televisie-radiomedia uh, speelde het al nog gisteren. Maar wij hadden natuurlijk ook nog de ochtendkant van. Zoals ja. je net opmerkte. En we hebben dus eigenlijk heel lang de, ja, de, de krant nog open gehouden. om eventueel uh, nieuws erover te kunnen meenemen. Maar rond het sluiten van de krant was er nog steeds geen duidelijkheid over het lot van het slachtoffer. En hebben we dus ook besloten om er in de ochtendkrant geen meldingen van te maken. Nee. Nou, Die vrouw is nu vannacht bevrijd, begrepen we nu. Hè? Stel dat dat nou niet was gebeurd en de zaak langer had geduurd. Hoe lang, hoe lang kan je dan nog wachten om dit nieuws vast te houden? Ja, eh... Uh... Ik loop al wat langer mee in dit vak. en Ik kan ook uh, herinneren in de eerdere ontvoeringsperiodes dat dat soms uh, dagen, uh, in het geval van de ontvoering van uh, Gerrit Jan Heinig, het zelfs weken geduurd. Voordat bepaalde thuis uit die ontvoering bekend werden gemaakt. Uh, ja, als gezegd, je, hebt, uh, natuurlijk als je wil, je wil het uh, publiek zo, zo, zo volledig en zo ruim mogelijk uh, informeren. Maar op het moment dat een, uh, een menslevensgevaar gevaar loopt, ja, dan. dan, uh, dan ja, dan zullen er niet veel hoofdredacties of verslaggevers zeggen van nou, we, we handelen in strijd met dat belang en we, we brengen toch het nieuws. Ja. Nou, ik, die... ik vind dat ook verdedigbaar, moet ik zeggen. En, ja. uh, of het nou in, om een zaak gaat die zich in het criminele milieu afspeelt of, of, uh, of niet. Ik bedoel, als, als dat soort belangen een rol spelen dan kun je niet anders dan, uh, dan dat stilhouden ja. ding. Ja, want dat was inderdaad de vraagste. Want dit was inderdaad een, een zaak in het criminele circuit. Uh, onderwereld dus, onderling. Uh, als het om gewone mensen gaat, is het dus niet anders. Dan, dan ga je niet eerder publiceren. Nee, zeker niet. Nee. Ik doe, uh... Ik zou het in ieder geval niet op mijn geweten willen hebben door toch dat verhaal te brengen en uh, dan misschien een primeurtje te hebben en dat je vervolgens uh, hoort dat het slachtoffer daarna ergens met de kogel in het hoofd is teruggevonden. Ja. Dus uh, ik denk dat die afweging in principe heel makkelijk te maken is. Ja. Zijn er nu alweer dingen die jij weet, uh, wij nog niet, uh, waarvan je nu even je mond houdt, maar die over een tijdje naar buiten komen? Ik zou sowieso, uh, maar het is. Uh, het is uh, überhaupt een goede gewoonte. morgenochtend goed te kunnen gaan lezen. <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> Dankjewel. dat okay. journalist bij de telegraaf. John van der Heuvel was dat. Over die zaak dus die dit weekend speelde. en waar sommige media hun mond over hebben gehouden. Uh, dat gaan wij zeker zometeen niet doen, want het Mediaforum komt eraan. met Marianne Zwageman en Aniel Randas. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Christen van der Vlis leed aan schizofrenie en had al zeker twee keer een zelfmoordpoging gedaan. Dat is gezegd in de presentatie van twee onderzoeken naar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Volgens hoofdofficier van justitie Nooi wisten diverse instanties dat van der Vlis psychische problemen had en dat hij wapenvergunningen had. En dat had volgens haar moeten leiden tot actie, maar dat is niet gebeurd. De politie heeft overigens niet het medisch dossier van Van der Vlis... want de hulpverleners wilden niet, euh, hebben dat niet willen geven... in het kader van hun beroepsgeheim. Het Russische cruiseschip dat gisteren op de Wolga is gezonken... dat was overbeladen. Aan boord waren ongeveer 190 mensen... terwijl er volgens de voorschriften niet meer dan 120 op dat schip mochten. De dood van 13 mensen is officieel bevestigd. Bij een enorme explosie op Cyprus zijn zeker tien doden gevallen. Die ontploffing was op een marinebasis in het zuiden, waar munitie was opgeslagen. En die explosie zou het gevolg zijn van natuurbranden. En tienduizenden gedupeerde klanten van de failliete DSB-bank kunnen binnenkort gebruik maken van een collectieve afhandeling van hun claim. Minister Opstelte wil dat mogelijk maken met een nieuwe wet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vandaag en morgen ziet het weer er nog zomers uit, maar daarna wordt het wisselvallig en ook wat koeler. Het is inmiddels op de meeste plaatsen zonnig geworden en de temperatuur is opgelopen naar 19 tot 22 graden. Nou, vanmiddag dan zien we een afwisseling van zon en stapelwolken. Later kan er zeer plaatselijk nog een buitje tot ontwikkeling komen. Maar op de meeste plaatsen verwacht ik gewoon dat het droog blijft. Het wordt uiteindelijk 21 graden aan zee tot 24 à 25 in het binnenland en er staat vandaag maar weinig wind. Morgen, dinsdag, dan wordt het met 22 tot 26 graden nog iets warmer dan vandaag. Wel raakt het overdag meer bewolkt, maar het blijft droog. Pas in de loop van de avond volgende buien. Woensdag en de dagen daarna verlopen eerst windrijk, wisselvallig. En met 20 graden wordt het ook een stuk koeler. Hebben ze geen zin meer of wat is er aan de hand? We hebben normaal, is is een man die roept dan uh, het mediaforum, maar die zit waarschijnlijk even in de kantine aan de lunch. Dan ga ik het zelf maar doen. Uh, Aniel Ramdas is hier schrijver, journalist, programmamaker. Welkom. En uh, Marianne Zwageman, algemeen directeur en mede-eigenaar van het communicatiebureau. Mede-oprichter ook van Pont. We gaan zo meteen uitgebreid praten over de tour uh, van gisteren en alles wat daarin gebeurde. Het drama in Alphen aan de Rijn, de rapporten die daar vanochtend over. Gepresenteerd. Zijn we eerst maar even um, over dat uh, bericht waar we net even met John van de Heuvel ook over hadden, de gijzelingsactie. Sommige media waren op de hoogte, ook zijn eigen telegraaf. Uh, maar uh, die hebben dat stilgehouden op verzoek van de. Politie. Is dat begrijpelijk aan die rondas? Dat is inderdaad het toppunt van journalistieke ethiek. Het is zo edelmoedig om in plaats van te denken aan de verkoop van je kranten, te denken aan het leven van zo iemand. Dat is uh, onwaarschijnlijk. Dat het gaat kan... heel vaak over het onfatsoen van de media, maar ja, dat juist, valt er, we er wel weer in. Eerst een keertje een voorbeeld van hoe het wel moet. En dat is, dat is formidabel. Vooral ook omdat het nu duidelijk wordt dat de uh, journalisten zelf. Haven achterhaald en al wisten. En desondanks niet hebben gebruikt ja. op aanraden van, van de politie. Dat is wan, waanzinnig. Uh, Marian, we hebben net John van Leuven gehoord. Ja. De Telegraaf wordt nog wel eens beticht van dat die lak hebben... aan dit soort afspraken, maar kennelijk niet. Nee, dat is onzin. En er is, er is in Nederland ook geen onfatsoenlijke journalistiek. vind ik overigens zelf wel eens jammer. Want ik ben zelf wel een hardliner daarin. Maar als je ons ja, vergelijkt met... News of the World in Nederland zou jij wel eens zien Ja, ik, ik ben wel eens bezig. Ik heb wel eens een nulnummer zelfs gemaakt daarvan in mijn Telegraaf tijd. En ik vind het nog steeds jammer dat hij er niet gekomen is. Uh, maar de, de journalistiek in Nederland is natuurlijk ongelooflijk braaf. En, en je ziet dat nu in de misdaadjournalistiek. Maar ook in, in de roddelsjournalistiek. Ik zat toevallig dit weekend met een paar mensen te praten... die in, in die tak van sport zitten. En, en die weten gewoon... 80% van wat ze weten brengen ze gewoon niet. En dat, dat vind ik zelf wel jammer op zich. Uh, want we zijn uh, was journalistiek nog wel een braaf landje hoor Nederland. Nee, maar, nou, nee, fatsoen is een vorm van beheersing en ja. zelfbeheersing. En inderdaad, je kunt niet alles doorvertellen wat je weet. Maar ik vind daar in de journalistiek juist vaak uitblinken. Als je alles zou gaan vertellen, en word, dan krijg je heel gauw de, de riooljournalistiek. Je zei net over de Britse pers en over de, de, dat blad... dat het in Nederland ook die kant zou moeten opgaan. Ik zou moeten niet aan denken in wat voor journalistieke wereld wij dan terechtkomen. Je kunt het dan nauwelijks journalistiek mee Ja, komen. Maar Nederlanders willen dat ook niet. Hè? Je ziet dat bij Alphen bijvoorbeeld weer. Bij Alphen wordt er dan weer gezegd, hoe kan dit in Nederland gebeuren? En dat zeggen we dan in een land waar, waar, waar al een regisseur vermoord is en een politicus vermoord is. Dus we blijven met elkaar doen alsof een heel veilig, klein kneuterig landje vol met, met molens en tulpen zijn. Maar dat zijn we natuurlijk niet. Maar wordt het veiliger als je een radiojournalistiek gaat doen? Nee, maar daarom zeg ik ook, daarom is in Nederland ook geen markt voor. Want Nederlanders willen dat beeld overeind houden dat, dat Marco Pusato een lieve zanger is en niet vreemd zou kunnen gaan. Hè? Want, want Alphen kan niet in Nederland. Terwijl het natuurlijk wel kan. Het gebeurt gewoon. Maar we willen mm. het gewoon met z'n allen niet weten. Daar worden we niet blijven. Het is een cultureel ding, dus daarom krijgt die vorm van journalistiek... hier ook helemaal geen voet aan de grond in Nederland. We praten zo even door over Alven. Uh, daar komen we zo nog op. Even nog iets uh, uit het Reformatorisch Dagblad. Uh, in een hoofdredactioneel commentaar in die krant van zaterdag... opende de hoofdredacteur Wim Kranendonk de discussie over... wie de schuld kon hebben aan het uh, instorten van een deel van het dak... van het FC Twente stadion. Uh, ik lees een letterlijke zin voor uit dat uh, commentaar. De vraag wie de schuldig is, heeft voor christenen... die willen leven bij de Bijbel nog een diepere dimensie. Dat is immers een relatie tussen zonde en straf. En dan zou zomaar de conclusie kunnen luiden dat het ingestorte dak een straf is voor de voetbalverdwazing in onze samenleving. Anil Ramdas, uh, uh, nou, er stond uh, gelijk een enorme discussie op, op Twitter ook bijvoorbeeld. Uh, het werd trending topic. Men vond, uh, vond dat dit niet kon eigenlijk. Ja, nee inderdaad. Let op het woordje zomaar. Die hoofdredacteur gebruikt het woord, dus je zou zomaar de conclusie kunnen trekken. Maar dat is dus niet de conclusie die hij trekt. Nee. Wat er dan gebeurt in Twitter... is dat men, uh, ja, Twitteraars kunnen ontzettend slecht samenvatten. En dat ligt aan het Nederlands onderwijs. Maar ze, ze pikken er iets uit en beginnen erover te brallen. En andere mensen lezen dat een Twitterbericht en twitt twitteren dat weer door. Waardoor het hun eigen leven gaat leiden. Maar het woordje zomaar is een heel ingewikkeld woord voor veel Twitteraars. Ben ik ja. bang. Ja. Van daardoor heeft deze redacteur eigenlijk niks anders gezegd... dan dat het zou... God beschikt over het leven en over de dood in het algemeen. En hij, hij, hij haalt Lucas XIII erbij... Dus ja, duidelijker kon hij het niet maken. Maar helaas, we leven in een twitter dus je moet het doen met dit soort schreeuwleerlijke... Er zit hier een Twitteraar ja, naast ons. Ja, nou, we kun, wij, wij Twitteraars kunnen vooral slecht samenvatten... omdat we maar 140 tekens hebben. Dus dan moet alles ook een beetje compact. Dat heet samenvatten. Ja, precies, ja maar 140, wel heel weinig. Maar, maar ik ben heel blij met dit soort publicaties. En ik ben nog blijer dat ze dankzij Twitter ook iets verder komen... dan de drie lezers van het uh, Reformatorisch Dagblad. Want het is voor mij weer een van de uitwassen van de godsdienstenwaanzin. En ik weet dat ik hier bij de NCV te gast ben... Maar Zeg toch, ik vind dat de godsdienst is is, is, is creëert al het kwaad in de wereld. En zou gewoon verboden moeten worden, wat mij betreft. En dat dit soort uitwassen dan weer duidelijk maken dat er echt mensen zijn die er dit soort rare gedachten op nahouden. En dat dankzij Twitter ik daar ook achter kom. want anders zou ik niet geweten hebben. Dat vind ik alleen maar heel erg goed. Dus ik hoop dat ze vaker dit soort dingen schrijven om duidelijk te maken dat ze dit soort dingen ook echt denken. Want dat is natuurlijk het ergste. Er zijn gewoon mensen die dit echt denken. Die we, dit we, echt hebben, geloven. We, we hebben Kraand ook even gebeld om een reactie. En hij zegt van ja, men valt nu over één zin in dat artikel. Jij zegt zelfs het is teruggebracht tot één woord, wat niet goed begrepen is. Maar goed, de portée van wat hij een beetje suggereert, dat staat er toch wel echt Volgens mij. Nee, dat staat er niet. Dat staat er gewoon domweg niet. Maar ik hoor van mijn buurvrouw hier dat ze inderdaad ook spreekt als een twitteraar. Want uh, dat godsdienst dat is alle, alle kwaad <laughs> veroorzaakt in de wereld. Dat is ook weer zoiets. Ik ben totaal niet godsdienstig. Ik geloof helemaal niet in geen enkel god. Maar dat is ook zo'n ty typische twitteruitspraak. En ja. da daarmee schieten we niks op. Omdat het ongelooflijk veel ongenuanceerde ja, geschreeuw veroorzaakt. Dat niet tot een gesprek leidt en niet tot dialoog leidt. Nou, we hebben het er nu toch over. Dat is winst. Ja, maar met zo'n uitspraak, godsdienst creëert alle kwaad in de wereld... Ja. daar kan ook gewoon niks mee. Nee, maar het past wel in 140 karakters. Het past wel in 140 karakters, ja. Het 140 ja maar dat, <laughs> dat is ook het moeilijke, daar valt niet tegen op te boksen... want het is gewoon niet waar. Hmm. Goed, nou, dat zijn we er niet over eens. Uh, dat nee. is mooi ook, want daar is het forum ook voor. Dan over de tour van gisteren. Dat was op jouw verzoek <tie> geloof ik, Camille. <tie> ja, ik, ik, kwam van, ik reed vandaag in de auto en ik uh, luister alleen maar naar twee radios. Die zijn de twee enigen die voorgeprogrammeerd zijn. Dat is Radio 1 en BNR. Ik uh, luister naar Radio 1 en het gaat over de tour en ik druk op naar BNR. Dat gaat ook weer over de tour. Ik terug naar Radio 1, op die manier kun je aan de gang blijven. Ja, maar jij vindt, vindt dat gewoon geen van... nieuws wat daar gisteren gebeurde? Nee, het is, natuurlijk is het wel nieuws. Maar uh, breng het ook als nieuws. En er zijn heel veel nieuwsberichten. Maar ga niet een half uur eraan wijden. En nog eens een keertje een half uur. En dan nog een analyse. En dan nog een onderzoekje. En dan nog een vraaggesprek met de juryleden. Etcetera, etcetera. Ik bedoel, kom op. In de in Wolga is er een schip gezonken met 110 mensen aan boord. Uh, twee schepen zijn voorbij gevaren. Dat is nieuws. Dat is belangrijk. Ja. Marian? Nou, de Tour de France is natuurlijk ooit bedacht door een krant. Omdat er in de zomer geen nieuws is. Uh, dus moeten we iets anders hebben om, uh, om wat over te schrijven. Zo zijn overigens alle sportevenementen bedacht. Hè? Ik bedoel, uh, brood en spelen en zo. Um, dus dat, dat, heeft, dat heeft een functie. En voor mij hoeft het niet. En ik kijk er ook niet naar. Behalve als er dan zoiets gebeurt als gisteren. Zo'n sensatieblust ben ik dan ook wel weer. Um, maar dat, dat heeft natuurlijk wel een functie. Mensen willen gewoon lekker luchtig vermaakt worden in de zomer. Daar is niets mis mee. En dan doen we net alsof het een hele belangrijke competitie is. Maar het zijn natuurlijk gewoon allemaal aapjes in een circus dat we zelf gecreëerd hebben. Die directeur van de, de, de, van de Tour, Prudom heet hij, die, die richt zijn vinger naar de media. Die zegt van ja, er zitten veel te veel van die mediatypes in dat peloton. Uh, en die hebben de schuld. Op voor. Ja, je probeert er echt wat van te maken, hè? Ja, natuurlijk. <laughs> maar en vooral ja, omdat ja, jij er ja, bent ja. ook. Je hebt een gele trui al, trouwens? Maar of de media de oorzaak zijn... De Tour heeft ook de media nodig. Dus het is gewoon het is, het is een samenspel... en een twee handen op één buik. En ja. ja dat gaat uit de hand lopen... omdat, zoals Marianne zegt, het is een sensatiezucht... wat gecreëerd wordt, wat opgeklopt wordt... en dat tot een enorme hysterie leidt. En als zo'n voorval zich dan voordoet... gaat iedereen een beetje aan soul-searching doen. Maar dan is het weer te laat. Nou, er is natuurlijk iets veel... Ergens aan de hand. Um, um, los van de schade die er is aan, uh, aan deze prachtige Johnny met zijn 33 hechtingen. Een mooie foto hier op de voorpagina. Ja, nou, zien. maar dit is dus precies wat ik bedoel. Dus, dus uh, de belangrijkste schade die aan die man is toegebracht, is de schade aan zijn privacy. Op alle kranten vanochtend kunnen wij de beelnaad van Johnny bewonderen. En ik vind het echt. Ik, ik heb in, in, in, in de vijftien jaar dat ik actief twintig jaar dat ik actief media volg, heb ik niet één keer echt zo'n schandelijke overtreding gezien van alle privacyregels die volgens mij media in hand zouden moeten nemen. Iedere, iedere krant had vanochtend deze foto. Ik wil hem ook gewoon niet zien. Als ik s aan mijn ontbijt zit, ik wil niet kijken. Nou ja, nu, ik heb mijn ontbijt nu achter de kiezer, dus ik zou het misschien nu kunnen vandaag. Maar ik, ik, vind echt deze foto afbeelden. Ik weet dat er nog ergere nou, foto's je dat waren. Sarcastisch, of nee, dat bedoel ik helemaal niet sarcastisch. Ik vind echt dat de privacy van deze man, deze man overkomt, is heel gruwelijks. Maar je zegt net en, dat de media niet ver genoeg gaan. Ja, en maar vind hier, je dat dit is mijn grens. Wordt van de publieke figuur. Ja, maar dit is voorbij mijn grens. Dat die man valt is al erg genoeg. Deze deze verwondingen. Hè? Ik, ben, ik ben boerin... in hart en nieren. Deze ken ik alleen maar bij paarden. Die worden dan afgemaakt. Oeh. Het is heel erg... wat deze man is overkomen. Ja. En wat doen we... vervolgens als Nederlandse kranten? Misschien alle... buitenlandse kranten ook, dat heb ik niet gezien. We zetten die man gewoon in al zijn naakte glorie... op de voorpagina. Dat vind ik... schande, schande, <laughs> nee, ik, schande. Ik ben gewoon onder de indruk van het betoog. En in, in, in, in, we hebben, hoeveel hebben we in een kwartier... zulke tegenstrijdigheden uit? Dat is werkelijk vervolgd. Ik geef van. de grens aan. Is, dit, is dit, is, dit is voorbij alle grenzen. Dit is de grens. Maar Nee, maar het gaat natuurlijk heel vaak over foto's in kranten. als we het een oorlogssituatie zien, in dit geval zien we een renner in de het onmakelijk. In een prikkeldraad liggen, zijn broek helemaal gescheurd. Hij ligt er inderdaad, is een blote gat ongeveer in die greppel. Kan dat of niet? Ja, voor een sportliefhebber zou dat moeten kunnen. Maar uh, ja, ik kijk niet naar dat soort foto's. Maar ik vind niet dat dat... Kijk, binnen de, de sportwereld zie je de meest gruwelijke dingen op het voetbalveld. Van de, uh, mensen die uh, in één beweging een andere een borst intrappen enzovoorts. En dat wordt herhaald en herhaald. En iedere keer in slow motion opnieuw laten uh, wordt, wordt het vertoond. Ja, maar kom op... Dat, is, dat zijn sportliefhebbers schijnen het gewend te zijn. Als je daar niet tegen kunt, moet je geen sportliefhebber zijn. Dat ben ik. Okay. Ja, maar ik vind als, als, als, als er, als er, als er uh, uh, misdadigers krijgt krijgen nog een balkje over hun hoofd. Uh, en, en, en deze nee, wanneer, een balkje over zijn beelnaat. Ja, ook ter bescherming van mensen die gewoon zonder zijn in ontbijt zitten. Daar nou had gewoon een balkje overheen gemoeten. Of een bolletje, een rood bolletje, of weet ik veel. Maar, maar niet zo, ik weet het niet hij kunnen. Hij heeft morgen een truier met allemaal bolletjes. Ja, misschien Ja, dat een beetje... nou, Ik hoop een hele lange dan. Dat je niet <gacht> ja. tegen prikkeldraad kan. Ja, dat, dat het verband ook een beetje met bolletjes doen. Dat zou wel passen in de, in de lijn misschien. Dan van en Rijn. Die, die term is ook al gevallen vanmorgen. Die rapporten gepresenteerd uh, natuurlijk... Um, uh, uh, Begrijp je de behoefte aan de, zoveel informatie over de, over de schuldigen? Over die Tristan? Want daar gaat het natuurlijk vooral over. Ja, vandaag. dat begrijp ik heel goed. Het is ontzettend belangrijk voor het rechtsgevoel van mensen... om werkelijk te weten wie er dus uiteindelijk verantwoordelijk moet worden gesteld. Want er is altijd wel iemand verantwoordelijk in Nederland. Weten we dat de, je niet zomaar met wapens kunt rondlopen? Laat staan dat je in een winkelcentrum mensen afschiet. Dus als, de, als er iets gebeurd is als in Alphen aan de Rijn... dan moet je je afvragen waar het fout is gegaan. En dat vind ik een buitengewoon belangrijk onderdeel van, van de samenleving, hè? we bedoel, ons, ons gevoel voor recht... ons gevoel voor leven in een vreedzame samenleving... en als het fout gaat, willen we weten waarom... Daar hoort ons schuldig. Mee. En hebben we daar nu een goed beeld van met die rapport? Ja, nog niet. Want we weten nog niet precies waar het nou precies fout is gegaan met de politie enzovoort. We weten nog niet uh, of het nou uh, een incident is of dat het structureel is. Werd er vandaag op de radio gezegd. Nou, dat wil ik ook dolgraag weten. Want stel je voor dat het structureel zou zijn... dan moet je je hartvast horen voor dat je naar het winkelcentrum gaat. Ja. Uit die persconferentie, Marianne, is gebleken... dat de ouders meerdere afscheidsbrieven hebben gelezen van die jongen. Ja. Uh, nou ja, dat roept allerlei vragen op. Uh, die ja. een krant ook uh, misschien mag stellen. Wij, de media. Ja. Ja. Uh, of Gaat dat dan te ver, vind je? Nou, ik merkte bij mezelf, ik zat, uh, ik zat uh, naar die persconferentie te kijken... en ik, ik merkte bij mijzelf... Uh, hè, mijn, mijn rauwe, ongecensureerde mening daarover was wel direct... Uh dat ik vind dat die ouders wel een hele grote verantwoordelijkheid dragen. Um, want als je weet dat je zoon zo worstelt met van alles uh, en je neemt hem actief mee naar een schietvereniging, want ik geloof dat zijn vader dat geïnitieerd heeft, je weet dat hij die wapens allemaal heeft. Ja ik vind toch dat je als ouders dan wel in moet grijpen. En ik kan me heel goed voorstellen dat er media zijn, al zijn het maar mensen met een mening op Twitter, uh, die dat ook wel op deze manier gaan ventileren. Aaniel? Het is een vorm van medeplichtigheid, dat geef ik toe. Ik bedoel, als, je, als je het al weet en je roept verder geen hulp in en, en, en je verergert het juist, dan uh, ben je toch ze ja. een zekere mate van medeverantwoordelijk. Hij, hij, hij, hij is wel in therapie zo geweest, dat moet wel gezegd worden. Dus dat, ja. we, we, daar zijn die ouders, neem ik aan, ook wel een factor in geweest. Maar ja. blijkbaar is het niet goed doorgebraakt. Ja, het probleem hier alleen is dat je misschien wel uiteindelijk een schuldige vindt, maar dat je niet weet wie je bestraffen moet. Nou, maar daar wel is nog een verschil tussen. Die, er zijn natuurlijk nog wel interessantere invalshoeken. Inderdaad is er structureel iets fout met die, met die wapenvergunningen. Maar ook wat ik echt onbegrijpelijk vind... is dat die psychiaters van GGZ zich kunnen verschuilen... achter hun, uh, achter hun beroepsgeheim. Ja, die hebben niet meegewerkt aan dit onderzoek. Nee, en, en dat ook blijkbaar daar niemand in kan grijpen. Hè? En, en, en, en die jongen is al dood. Ik neem aan dat zijn ouders echt wel toestemming hebben gegeven... voor het schenden van, dat, uh, van het medisch beroepsgeheim. Maar misschien ook niet, dat weet ik dus niet. Maar dat ook gewoon niemand in kan grijpen. Want dit is ook gewoon in het belang van, van, van die zes... Uh, uh, uh, mensen die, die erbij omgekomen zijn... Uh, dat we gewoon moeten snappen... Wat, wat ging er nou om in het hoofd van die man... En dat de politie dan geen toegang krijgt tot die gegevens. Dat je ze volgens niet openbaar maakt, zou je ook nog afspraken over kunnen maken. Maar dat ze gewoon die toegang niet krijgen, nou. dat vind ik wel heel ernstig. Ik vind ook dat daar iemand eens dus even in moet duiken of dat zomaar kan. Ja, nog even naar de, de mediacant van. Want uit dat onderzoek blijkt vandaag ook dat hij allerlei dubieuze sites bezocht. Hè? Uh, ook, ook over die Columbia High School, waar de schietpartij is geweest uh, enzovoort. Uh, ja, die vraag werd toen ook al gesteld. Hè? Hij speelde ook gewoon allerlei van dat soort spelletjes. Ja, kan dat dan? Kan dat niet? Ja, het pijnlijke is dat het wel, juist wel kan. en uh, dat je, Zelfs dat als je dat weet, dat je daar niks aan kunt doen... en daar ook niks aan moet doen, want uh, het, het is wel een incident. Het is, is zo dat die gewelddadige dingetjes uh, beelden... Uh, door heel veel mensen worden bezocht... maar heel zelden iemand ja. uh, uh, in een winkelcentrum uh, mensen afmaakt. Ja. Dus je moet, je moet daar toch een klein beetje een slack in houden... een, een klein beetje de vrijheid uh, Daar, daar ligt geen verantwoordelijkheid in. Nee, sites vermoorden geen mensen... Uh, uh, uh, mensen met, uh, met een geestesziekte vermoorden mensen. En uh, daar hebben die sites helemaal niets mee te maken. Nee. Goed, uh, ik wil jullie bedanken voor uh, de bijdrage aan dit uh, mediaforum. Marianne Zwageman en Aniel Randas waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Snel door naar de andere kant van uh, de tafel. Want daar zit intussen Marco Dijkstra. Die is 19 jaar en komt uit Rossum in Gelderland. Ja, uit Zaltbommel. Uit Zaltbommel? Ja, nu woon ik in Rossum, maar ik oh. hou van bommel. Je komt uit, op het zal uh, Net terug van een reis. Waar ben je geweest? Ik ben in Costa Rica en Peru geweest, en nu ben ik weer lekker terug in Nederland. Hoe was dat? Te Gek. En wat heb je daar gedaan? Echt vakantievieren of ook nog? Ja, ook heel veel vakantievieren en ook uh, wat uh, vrijwilligersprojecten. Uh, dat is echt te gek. Kijk aan. En uh, Costa Rica en Peru, nou, dat is mooi. Uh -huh. uh, je, wil je die kant ook op, uh, iets, iets gaan doen? Dan? Ja, ik ga internationale samenwerking studeren in Wageningen. Maar of ik die kant op ga, weet ik niet. Ik ga in elk geval nog een hap van de wereld zien, denk ik. Ja, nou, dat is altijd mooi. Uh, dan krijg je ook andere inzichten. Kijk of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt de afgelopen tijd. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactoren. De Nationale Nieuwsquiz. Why does the sun go on shine? Het was the end van de wereld. De Britse schandaalkrant News of the World bestaat niet meer. A rollercoaster of emotions gript Britain... ...als the news of the world ends its 168-year run. Don't they know... ...it's the end of the world. Journalisten van de schandaalkrant namen bedroefd afscheid. Het is geen record van een editor... ...om een titel te title. Good. Thank you and goodbye. Met die woorden nam de Britse sensatiekrant The News of the World... gisteren afscheid van de lezers. Hier is vraag 1. Hoe heet de mediamagnaat en eigenaar van News of the World... die er nu alles aan doet om de geplande overname... van de Britse betaalzender B-Sky-B veilig te stellen? Dat is Rupert Murdoch. En dat is goed. De Weerstand tegen de overname groeit met de dag. Steeds meer politici raken het erover eens... dat de overname niet kan plaatsvinden... voordat het onderzoek naar de afluisterpraktijken... van deze sensatiekrant is afgerond. Vraag 2. Oppositieleider Ed Miliband wil in het Lagerhuis voorstellen... om de overname van B-SkyB uit te stellen. Tot het onderzoek naar het afluisterschandaal van News of the World is afgerond. Van welke partij is hij de leider? is van Labour. En dat is goed. De regerende Liberal Democrats die steunen het plan van Miliband. Dus die hebben ze alvast aan hun kant. Vraag 3. Rupert Murdoch is de bedenker van een speciale krantenpagina. waarop een vrouw pagina groot toplus wordt afgebeeld. De Sun, de Daily Mirror en de Daily Star. Die hebben allemaal zo'n pagina. waarvan de allereerste in 1969 werd afgedrukt door de Sun. Hoe wordt deze pagina wel genoemd? Uh, pagina 3. Page 3, ja inderdaad, pagina 3, we rekenen dat goed. Uh, de topless modellen worden Page 3 Girls genoemd... die in de krant de Daily Star verschijnen. Dat heet in de volksmond Star Babes. Vraag 4 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik weet ook bijna niet wat ik moet zeggen. Het is uh, ja, tot nu toe natuurlijk uh, op alle vlakken hier in het Giro uh, van voren meegereden... en op alle vlakken ook gewonnen. Ja, dat is, uh, ja, dat is geweldig. Dat is de fantastische wielrenster Marianne Vos. Goed dat je dat erbij zegt, met al dat gedoe over die tour. Zouden we dat bijna vergeten? Dat die daar in Italië natuurlijk een prachtige prestatie heeft geleverd. Marianne Vos. En zo is het. Heeft uh, diverse etappes gewonnen in de Vrouwen Giro. En gisteren kon ze ook. Uh, nee, kon ze de tijdrit niet op haar naam schrijven. Ze werd de derde. Omdat ze onderweg te maken kreeg met oponthoud. Wat uh, hield dat oponthoud in? Daar nee, heb ik geen idee van. Een gokje. Uh, er was een uh, koe op de weg. Een <laughs> koe op de weg. Uh, dat is niet goed. Het zat een lekker band. Baksteen? Nee, nee, een lekker band was het. Hoe die veroorzaakt is, staat er hier niet bij, dus dat weet ik even niet. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen wij hier? Dus als je het weet, onmiddellijk stoproepen. En dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb mijn achternaam mee. Drie. Ik word ook wel de boel van Beverland genoemd. Twee. twee jaar geleden brak ik door in de ronde van Spanje. Stop. Hogeland. Ja. Ja, yeah. nou, het was een beetje laat, maar ook hij is een held. Ja, ik dacht, dat zou hij wel weten dat jij zo goed bent in dat Je wist alles over Marianne Vos te vertellen. Uh, Achterna mee, Hogeland, hij is een uitstekende klimmer ook nog eens een keer. Dus dat, dat komt mooi uit. Hij wordt de boel van Beverland genoemd. Brak twee jaar geleden door in de ronde van Spanje. Gisteren belandde hij dus in het prikkeldraad, maar uh, hield dus wel de bolletjes trui.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 Vandaag luidt de stelling. Het aantal volgautos en motoren in de Tour moet worden gehalveerd. En of Aniel Ramdas het nou leuk vindt of niet... we gaan het er straks ook in Stand.nl nog over hebben. Uh, het heeft alles te maken natuurlijk met het ongeluk waarbij Johnny Hogeland gisteren betrokken was. En, en laten we vooral ook Juan Antonio Fletcher niet vergeten... want die werd echt van de weg gereden. En uh, op die manier lanceerde hij dus weer Hogeland. En dat kwam allemaal door een auto dus van de Franse televisie. Daarom onze stelling. Het aantal volgautos en motoren in de Tour moet worden gehalveerd. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 70-70, dat kost wel 50. Cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt uh, stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Marco Dijkstra is 19 jaar en uh, komt uit Salbommel, Woont nu in Rossen, Gelderland. Scoorde net Factor 6, dus daarmee gaan we deel 2 van de quiz spelen. Alles gaan we vermenigvuldigen met die 6. Uh, nou, we gaan kijken hoeveel je komt. 90 seconden de tijd, veel vragen. Het heeft geen zin om er doorheen te schreeuwen, want we moeten de vraag gewoon afmaken. Dat staat in de spelregels. Dat zeg ik er nog maar weer een keer bij. Als jij bereid bent, gaan we beginnen. Um, doe maar. Kom Komt ie. Op. De nationale nieuwspers. Hoe heet de laatste space shuttle, die is afgemeerd bij het At internationaal ruimtestation? Dat is Atlantis. Dat is goed. Het Italiaanse bedrijf Funinvest is veroordeeld tot het betalen van een mega schadevergoeding. Wiens bedrijf is dat? Berlusconi. Is goed. Een stukje van de vlag die in 1969 door wie op de maan is geplant is niet verkocht op een veiling in L.A. Um, Lance Armstrong. De, we rekenen het achternaam altijd goed, dus hier met Neil Armstrong. In oh. heel Europa werd gisteren met het evenement Big Jump aandacht gevraagd voor het belang van wat? Uh, ik heb de vraag gemist, pas. Schoon water, welk land wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2? Dat is Australië. Dat is goed. In Amsterdam is gevierd dat honderd jaar geleden... de eerste mensen van welke nationaliteit zich in Nederland vestigden? Chinezen. Is goed. Het vliegveld van de Siciliaanse stad Catania is weer opengegaan... na een uitbarsting van welke vulkaan? De Etna. Is goed. Prins William en prinses Kate zijn in welke Amerikaanse staat... voor een driedaags bezoek? Geen idee, pas. Californië. De Wageningen Universiteit onderzoekt het aantal van welke dieren... dat in het verkeer wordt doodgereden? Insecten. Is goed. Wie is officieel geen ereburger meer in zijn Oostenrijkse geboorteplaats? Braunau. Hitler. Dat is goed. De gang van zaken rond welk museum heeft volgens de NOS... meer dan 15 miljoen euro overheidsgeld gekost? Nationaal Historisch Museum. Is goed. Hoe heet de eurocommissaris die vindt dat het kabinet... minder kritisch moet zijn over Europa? Nelly Kroes. Is goed. In welk land in het Midden-Oosten boycotten oppositieleden... en activisten gisteren de opening van de Nationale Dialoog? Syrië. Dat is goed. Hoe heet de nieuwe IMF-directeur die waarschuwt... voor instabiliteit in de wereldeconomie? Christine Lagarde. Is goed. Hoe heet de oud-presidentsvrouw die op 93-jarige leeftijd is overleden? Betty Ford. En die zat nog in de knal. Betty Ford, bekend van de kliniek waar je kan uh, afkicken. Als je aan de alcohol verslaafd bent en de drugs. Ja, de Betty Ford-kliniek. Uh, zij is zelf uh, overleden, 93 jaar geworden. Volgens mij ging het hartstikke goed, hè? Ik hoop het. Ik, weet, ja. ik heb niet meegerekend. Je had die zes al en er komen er nu 13 uh, bij uh, in deel 2. Dus dat gaan we vermenigvuldigen. Kom je op 78 punten? Ja, is goed, toch? Oh ja. ja. Nee, je bent niet helemaal tevreden, zie ik zelf. ja, maar... nee, ik wil die 300 euro. Dat is uh, duidelijk. Altijd goed voor een student natuurlijk. Ja, dan moeten we even afwachten. Er komt nog een hele week met kandidaten aan. Maar 78 is alvast een mooie aftrap, lijkt me. Je krijgt uh, kaarten voor beeld en geluid in ieder geval mee. Ja. We doen een lunchradio erbij en een mok. Nou, dat is al mooi binnen. Dat heb je binnen. En ja. uh, je moet uh, een paar dagen in spanning zitten. Want als het lukt inderdaad om die 78 punten op uh, kop te houden... laten we zeggen de gele trui... Uh -huh. Dan bellen we je vrijdag terug. Is goed. In ieder geval een goede reis terug naar, naar Gelderland. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Okie Wij gaan ons zometeen weer melden. Om kwart over één dan gaan we praten over het aantal wereldburgers. Dat zijn er intussen zo'n zeven miljard. Hoe lang kan dat eigenlijk nog doorgaan? Hoeveel mensen kunnen daar nog bij? Als we allemaal te eten, te drinken willen en ook nog eens een plek om te wonen. Dat is de vraag. Het antwoord volgt zometeen. Na het Huisorkest en het NOS Journaal.